Vijf uur Eefje Kunnen met het NOS-journaal. De Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit krijgt strafontslag... omdat hij jaren etentjes en luxe uitjes zou hebben betaald... met geld van de politie. Dat meldt de NRC op basis van bronnen bij de politie. Smit wordt volgens de krant ook strafrechtelijk vervolgd. De politiebaas zou de fout in zijn gegaan tussen 2009 en 2014. Hij zou vrienden en familie op kosten van de politie hebben getrakteerd... op dure etentjes en voetbalwedstrijden in de arena... Smit zegt dat hij niet verkeerd heeft gedaan en een ontslag niet zou accepteren. President Trump denkt na over het bewapenen van leraren en andere schoolmedewerkers. Dat heeft hij gezegd op een bijeenkomst met overlevenden en nabestaanden van de schietpartij op een school in Florida. Na een gebed riepen de gasten Trump op om meer te doen aan de veiligheid op scholen. Slachtoffers van misdrijven moeten beter beschermd worden en moeten meer rechten krijgen, dat vindt het kabinet. Daarom wordt er de komende jaren samen met politie, rechters en strafrechtadvocaten gewerkt aan nieuwe maatregelen. Zo worden verdachten verplicht om bij de rechtszaak te luisteren naar het slachtoffer als die wil spreken. Ook wordt geregeld dat ouders van wie hun kind is vermoord zich uit mogen spreken, zodra de tbs-periode van de dader voorwaardelijk wordt beëindigd. Eind dit jaar gaat er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Een deel van de schoolmeisjes die in Nigeria vermist raakten na een aanval door terreurgroep Boko Haram is weer terecht. Tientallen meisjes zijn gevonden door het leger, melden lokale media. Begin deze week verdwenen de meisjes toen Boko Haram een aanval pleegde... op een dorpsschool in Dapchi in het noordoosten van Nigeria. Skier Marcel Hirscher heeft op de Olympische Spelen... naast zijn derde gouden medaille gegrepen... De 28-jarige Oostenrijker, die een Nederlandse moeder heeft, was op de combinatie en de reuzenslalom eerder nog de beste. Maar bij de slalom maakte hij een fout. En miste een poortje en werd gedisqualificeerd. Christoffersen uit Noorwegen gaat na de eerste run van de slalom aan de leiding. Het weer, helder en droog. Komende dag veel zon. De dag begint met lichte vorst. En smiddags wordt het een graad of vijf. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De Dagwacht. De wondere wereld van technologie. Met Jitze Zelstra. Ja, Goedemorgen en leuk dat je luistert naar De Dagwacht... die deze maand volledig in het teken staat van technologie. En in dit laatste uur van De Wondere Wereld van Technologie... staan we stil bij de keerszijde van technologie. Hoe, meer, hoe mooi innovatie ook is, het zou niet ten koste moeten gaan van privacy of de verschillen in de maatschappij moeten vergroten. Ja, En vanochtend bij mij in de studio Tjerk Timan. Goedemorgen, Tjerk. Goedemorgen. Je ja, werkt als policy analyst bij onderzoeksorganisatie TNO... en privacy speelt een belangrijke rol in je dagelijkse werk. Maar hoe belangrijk is privacy in je, dagelijk, of in je privéleven eigenlijk? Um, dat is een goede vraag. Uh, het is altijd gek als je met een thema bezig bent... Uh, uh, dat zo eigenlijk over je, over je persoonsleven gaat, dat je... Uh, vaak zelf niet bij stilstaan, wat je, uh, ja, hoe, het, hoe het er normaal uh, in je dagelijks leven voor staat. Ik denk dat, ik een, uh, dat het met mijn privacy aardig goed staat. Ik ben een uh, gemiddeld tot ondergemiddeld uh, sociale mediagebruiker. Ik ben af en toe uh, nou, wel in, in de publieke ruimte, zoals nu. Um, maar uh, ik, ik let er niet overmatig op. Maar ik, heb, ik zorg wel dat in ieder geval aan de digitale kant van mijn privacy... dat alles uh, aardig goed uh, beveiligd en uh, op slot is. Nou ja, je bent je er wel bewust van in ieder geval. Ik dat ben door. er wel bewust van, ja. ja. En in mei van dit jaar gaat in Europa strengere privacywetgeving in werking. Maar zorgt dit er ook voor dat privacy beter is gewaarborgd uh, in ons levens. En hoe zit het met de macht van techreuzen als we het hebben over privacy? Je hoort het straks in de dag Around. But before you judge me, if judge you must take your time, be sure that the verdict is just. Before you do, there's one point of view. Can you stand up and say, Justice has been done today? I was wrong, so wrong. Before you see what's going on, the other side of the coin. Without sin, get up and cast the first stone. And before you do, remember there's still one more point of view. On the other side of the coin. On the other side of love. Ja, met deze mooie muziek van Solomon Burke, The Other Side of the Coin, Ja, beginnen we deze ochtend. En in het vorige uur spraken we uitgebreid over smartphoneverslaving. En de mobiele telefoon heeft nog meer invloed op de maatschappij dan alleen verslaving. Het zorgt er namelijk ook voor dat mensen altijd de camera op zak hebben... Aventje in de kroeg kan zomaar leiden tot een gênante video. die heel helemaal over Twitter en andere social media heen gaat. Uh, ja, en bij mij in de studio vanochtend Tjerk uh, Kieman van TNO. We maken ons vaak druk over cameratoezicht in straat. of in de straten. maar eigenlijk gaat mobiele telefoons gaan misschien nog wel een stapje verder. En zijn we ons daar eigenlijk wel bewust van? Dat is een goede vraag. Uh, we zijn ons daar wel een beetje bewust van. Uh, of je merkt in ieder geval dat het steeds. Uh, uh, mensen steeds beter op de hoogte zijn van wat uh, sociale media kan doen. In, op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen... dat uh, YouTube misschien een betere surveillance netwerk is... Dan, uh, dan die van de gemeente of de politie. Um, maar ook daar zitten allerlei uh, ja, randvoorwaarden en haken en ogen aan. Um, wat je wel ziet is dat... Uh, als gevolg van die camera uh, in je zak, uh, dat er een nieuwe balans is... Uh, in ieder geval in de publieke ruimte over uh, ja, wie, wie, wie er de baas is op straat... in termen van uh, beeldeigendom en van uh, dingen opnemen. Met andere woorden, een politie kan filmen, maar een burger kan ook terugfilmen... of kan ook iets opnemen uh, op hetzelfde moment. Uh, dat is misschien in Nederland of in Europa niet zo'n heel groot issue... Maar je ziet uh, cultureel natuurlijk vanuit uh, Amerika en Engeland dat het uh, daar in termen van politietransparantie, dat het daar veel, veel meer gebruikt wordt als een, als een machtsmiddel of als een, uh, als een wapen bijna om, uh, uh, om ook te zeggen, nou ja, wij, wij, wij kunnen zelf ook beelden opnemen om uh, de waarheid te filmen. En daar kom je eigenlijk bij het grootste moeilijke punt van, van al dat sociale media gebruiken, die camera's in. Uh, in relatie tot veiligheid en surveillance. En dat is wie uh, welke beelden zijn waar. Wat is, uh, wat, wat is nou de waarheid daar? En dat, uh, uh, daar zijn we nog niet helemaal uit. Nee, want met een smartphone is het misschien nog lastiger... dan een camera die gewoon in de straat hangt. Die film gewoon 24 uur uh, per dag. Dus dan kun je ook gewoon... in ieder geval wat je, wat je kan zien... dan weet je in ieder geval dat daar niks mee, uh, mee gebeurd is. Maar bij een uh, smartphone filmpje... dan kan het zomaar zijn dat ik jou eerst uitdaag en dat je daarna boos reageert... en dat ik alleen die boze reactie online zet... waardoor het lijkt, als jij in dit geval de politieman bent... dat, dat jij iets heel verkeer, helemaal verkeerd doet... terwijl uh, de waarheid is wat complexer. Ja, ja dat klopt. Um, die hebben we wel meerdere voorbeelden van gezien... Uh, in, de, in de media in de afgelopen paar jaar... dat um, Inderdaad, niet het hele voorval is gefilmd, uh, maar delen van, van het hele voorval online zijn gezet. En dan gaat het natuurlijk zijn eigen leven leiden, zoals dat gaat op uh, sociale media. Um, een reactie daarop, en, en ook een beetje proactie, is dat uh, uh, een politie heeft gezegd... nou, dan gaan we zelf in ieder geval bodycamera's inzetten. Als soort van objectieve getuigen, dan hebben we in ieder geval altijd een beeld om, om te laten zien en, en, en terug te... Praten in die beeldconversatie. Om te zeggen, nou, dit is eigenlijk wat er helemaal uh, gebeurd is. Ja. En dit is uh, op zich een goede strategie. Alleen, je krijgt natuurlijk um, uh, ook daar weer de, mo de moeilijkheden... Van, vanuit een overheidspositie of vanuit een politie. Van, ja, wat ga ik dan online zetten en wanneer en via welke media ga ik dan doen? Ga ik uh, die op mijn eigen website zetten? Of ga ik me mengen in de YouTube-discussie? Of moet ik dat juist niet doen? En daar zitten, daar zitten natuurlijk wel wat lastige vragen en gevolgen. Uh. Ja, want dan kom je ook direct bij de vloggende politie. Die, uh, mm. Aan de ene kant is het heel mooi dat, mensen, uh, dat de politie zichtbaar probeert te zijn online. Mm. Maar ja, het kan ook ten koste gaan van de privacy van burgers. Met name als, uh, als er een foto wordt genomen van iemand die of te hard rijdt... of die, uh, die, die dronken is, waarbij in één keer het huis op de achtergrond staat. Uh. Ja, precies. Ja. En dit is... Uh, Volgens mij heeft dit heel erg te maken met... dat we als maatschappij moeten leren nog... Um, uh, wat, wat, wat we moeten met sociale media en met beelden. Uh, de beeldcultuur is natuurlijk heel snel veranderd. En daarmee uh, zijn er allerlei hele gave mogelijkheden... ook voor, uh, ook voor een politie, maar ook voor, voor burgers op straat zelf... De, het kan heel leuk zijn en cool om te filmen uh, en om daar leuke dingen mee te doen. Maar we hebben nog niet echt bedacht wat een nieuwe etiket is. Vooral in de publieke ruimte omtrent elkaar filmen en daar delen. En uh, bestaat privacy in, in de publieke ruimte eigenlijk nog wel? Dat is een hele goede vraag. Uh, dat is een, uh, ergens wel. Uh, vaak is dit, wordt dit gemeten aan wat je noemt een, uh, in het Engels een. Uh, uh, reasonable expectation. Dus je mag er uh, als maatschappij, als burger binnen maatschappij, vanuit gaan dat bepaalde technologie in de publieke ruimte gebruikt wordt en dat die een bepaalde inbreuk heeft op je privacy. Maar deze test is nogal willekeurig. En, en, uh, en, en omdat de technologie nu zo hard gaat en we zoveel veranderingen zien, is het heel moeilijk om te zeggen: Nou, iedereen weet tegenwoordig wel wat een smartphone doet. Daar zou je, zou je kunnen denken, dat kun je vanuit gaan, maar dat is. Uh, uh, ja, ik vind dat toch gevaarlijk, want ja, je, je, je kiest er niet altijd voor om gefilmd te worden of per ongeluk in de achtergrond te staan. En uh, vervolgens is het heel moeilijk om die beelden, als die eenmaal online zijn, om die überhaupt te vinden. Of als die gevonden worden in heel veel gedeeld, om te zorgen dat je daar zelf niet meer in staat. Nee, nee ja. dat is inderdaad een heel lastig verhaal. En dan nee. hebben we ook nog dingen als slimme camera's, maar daar komen we straks, ja. gaan we verder. Uh, we gaan eerst luisteren naar uh, Santana. Thank you. Deze mooie muziek van Santana, Cisnaudère. Gaan we over naar Eindhoven. En precies, om precies te zijn, Stratum's Eind. Een populaire uitgaansstraat met 55 verschillende kroegen op 250 meter. En toch een straat met een slechte reputatie door vele vechtpartijen. En technologie moet ervoor gaan zorgen dat de menigte zich beter gaat gedragen. Zo kan de, de verlichting automatisch uh, uh, worden ingezet om uh, positief gedrag te stimuleren. En bij mij in de studio uh, vanochtend Tjerk Dieman van TNO. En hij heeft meegewerkt aan een onderzoek naar deze stratumseind. En op het eerste gezicht lijkt het positief dat, uh, ja, dat we mensen kunnen stimuleren tot beter gedrag. Dat klinkt zeker positief. En het uh, interessante aan Eindhoven is ook dat het er heel erg gaat om, om beeldvorming versus uh, realiteit. Dus de, de, natuurlijk, als je een aaneengeregen straat creëert met allerlei kroegen, dan, dan krijg je daar wat overlast. Uh, maar volgens mij is, zijn de cijfers niet meer of minder gemiddeld dan ergens anders in Nederland. Maar wat je wel ziet is dat um, uh, daar een, een, een experiment is, is gecreëerd... om te kijken naar wat voor soort technologische middelen hebben we allemaal... en hoe kunnen we die op een goede manier inzetten... om um, in ieder geval het gevoel van veiligheid te vergroten. En dat is, dat is in principe natuurlijk een goed en nobel schreven. ja. Ja, en een van de dingen zijn camera's. Alleen, uh, ja, camera's zien we overal in Nederland. Alleen de camera's die, uh, die hier specifiek hangen, die gaan net een stap verder. Kun je daar iets meer over vertellen? Dat kan ik. Uh, het, uh, het idee bij Stratums Eind is niet alleen dat je uh, meerdere sensoren in de ruimte plaatst. Dus er zijn camera's, maar. De, uh, er wordt ook gekeken naar geluidsniveau bijvoorbeeld. Um, naar het aantal biertjes dat gedronken wordt. Er wordt van alles bijgehouden wat er op sociale media gezegd wordt... over die straat of een incident. En dat zijn natuurlijk allemaal soort van sensoren... waaraan je dingen kunt gaan uh, meten. En wat je uiteindelijk wil in zo'n experiment is kijken... kun je een soort van voelsprieten... Uh, ja, of kun je een soort van, van, van graadmeter temperatuuropname doen... aan de hand van al die verschillende data... Uh, een tweede stap die gemaakt wordt bij Stratums Eind... is dat die input, dus al die sensoren, al die data... die wordt gebruikt om ook niet alleen mensen aan te sturen. Dus bijvoorbeeld te zeggen... nou, het, we, voel, we voelen dat het een beetje broeierig wordt. Misschien moeten we een extra uh, paar agenten die kant op sturen. Hoe, hoe kun je meten dat het uh, broeierig wordt? Nou, Dat zou je kunnen meten aan uh, kennelijk werkt geluidsniveau heel goed. Dus je kunt met geluidscamera's vrij uh, precies... Uh, ik, weet, ik, weet niet, ik vraag me er niet het fijne van, maar de, kennelijk kun je heel veel halen uit, uh, uit geluid. Uh, maar ook door camera's, je kunt zien hoe druk het wordt, uh, hoeveel mensen er in en uit het gebied zijn gelopen. Uh, of er grote groepen zich ophopen... of dat iedereen in kleine groepjes loopt. Dat soort analyses kun je allemaal doen. En misschien doen. de bewegingen die mensen maken. Want op het ja. moment dat je een rechte lijn ja. loopt... lijkt het me geen, uh, geen probleem. Maar op het moment dat je uh, ziet dat mensen... Uh, agressieve bewegingen tegen elkaar maken... dan ja. gaat het al een stap verder. Ja. ja, en hier kom je meteen op een heel goed punt. Want de vraag is daar altijd... je zegt terecht, nou ja, Als iemand een gekke of vreemde of agressieve beweging maakt. Maar jij maakt dat nu die, die, die overweging als mens. Op basis van ervaring van wat misschien agressief zou zijn. De grap is dat hier geprobeerd wordt om te kijken of je dat kunt automatiseren. Of je dus een algoritme zou kunnen laten bepalen op basis van al die inputs. Ja. Of iets abnormaal gedrag is. Dus we gaan gedrag wat we normaal laten inschatten door, door een mens. Laten we nu inschatten door een apparaten die traint op allerlei voorbeelden uit het verleden de, uh, weliswaar, maar dan nog laten we dat besluit over aan een, uh, een algoritme dat dan een rode vlag zegt, oh, volgens mij is er iets aan de hand nou Ja, en als je het dan bijvoorbeeld ja. over schreeuwen hebt nou ja, uh, het kan gewoon uh, dat iemand inderdaad boos is en dat dat kan leiden tot agressiviteit maar het kan ook zijn uh, dat, dat twee vrienden tegen elkaar aan schreeuwen zijn gewoon omdat ze net iets te veel gedronken hebben en omdat ze ja. het grappig vinden ja. Ja, en dat kun je misschien als mens nog iets makkelijker herkennen of nuanceren... en ja. is voor een systeem al een stuk lastiger. Dus ja, dat, dat lijkt me ook lastig. En Daar zitten heel veel subtiliteiten waar... Uh, aan de ene kant de technologie-experts zeggen... dat kan uh, artificiële intelligentie uh, uh, binnen no time uh, uh, ook heel goed. En de, de, de meer sceptische kant zegt... nou ja, dat, dat uh, gevaar is dat je, je kunt zo'n algoritme nooit trainen op data die hij niet kent... Dus uh, je, je, je, set, je set van mogelijke gedragingen... zal altijd beperkt zijn aan uh, de informatie die je al hebt... maar nooit aan informatie die je nog niet hebt. Daar kan die niet mee omgaan. Uh, dus, dus als je het van die kant bekijkt... dan um, uh, is het inderdaad vrij lastig om te zeggen... nou ja, dit is... Uh, iemand doet iets vreemds wat, wat niemand nog eerder gezien heeft. Wat gaat ja. zo'n zo algoritme daarmee doen? Dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Um, en daarnaast vind, uh, is natuurlijk... Uh, je moet je ook redoneer, uh, uh, beseffen dat een plek als Stratumseind uh, een, een bepaald doel heeft in de maatschappij. En een bepaalde reden dat mensen daar uh, misschien iets uitbundiger zijn dan dat ze thuis op, op hun werk kunnen zijn. Dus je moet, volgens mij is het de verkeerde gedachte om te denken, we gaan alles uitbanden met technologie. En het moet een hele kalme en rustige en overzichtelijke plek worden. Want dan, ja, dan wordt het ook saai, dan komt niemand meer natuurlijk. En gaan mensen ergens anders heen. Dus dan verschuif je het probleem misschien. Ja, um, ja want we hebben het nu over het algemeen in, in dingen... Uh, waarin je de menigte kan volgen. Ja. Uh, maar volgens mij is de technologie die daar gebruikt wordt... ook in staat om individuele uh, te volgen... en ook ja, een soort van profiel op te bouwen. Dat zou technologisch kunnen... maar dat is niet de lijn die, die gekozen wordt uh, nu. Uh, voor goede redenen ook, omdat je... Uh, je, je kunt niet zomaar iemand profileren en volgen. Daar moet je wel een hele goede reden voor hebben. Um, dus volgens mij, wat, wat, het zou natuurlijk kunnen. Want als je op basis van hoe iemand loopt of je, hoe iemand gekleed is, zou je met slimme camera's zou je iemand vrij goed kunnen volgen. Uh, uh, zou je iemand uh, op het moment dat hij dronken gedrag uh, vertoont kunnen zeggen: Nou, misschien moet je, uh, ja. moeten we je de toegang tot de kroeg ont, uh, ontzeggen. Ja, en ergens zit hier natuurlijk het. Uh, uh, een beetje het model van uh, moeten we mensen... Eigenlijk is het een politieke keuze. van Moeten we mensen voor zichzelf behoeden op een gegeven moment of niet? En uh, je zou natuurlijk hele slimme en leuke dingen kunnen bedenken. Zoals uh, iemand kan niet meer pinnen op een gegeven moment. Omdat het niet zo verstandig is, laat die maar naar huis gaan. <laughs> <laughs> maar ja, daar zitten natuurlijk, uh, daar zitten natuurlijk grenzen aan. aan in, ho in hoeverre je iemands vrijheid tot, tot, het, uh, uh, ja, tot bepaald gedrag ontneemt. Uh, je, je kan kunnen zeggen, oké, okay, openbare dronkenschap is niet, uh, is niet gewenst. Maar uh, ergens zit daar natuurlijk een grens waarin je kunt zeggen... nou, tot op zekere hoogte moet je wel bepaald gedrag kunnen toelaten. Uh, ja, omdat, omdat dat nou eenmaal uh, gedrag is dat voorkomt in een ja. maatschappij. En dat kun je het maar beter soort van uh, wel in kaart hebben, maar, maar niet handelen. Dus daar, zit, daar zitten heel veel subtiliteiten... die mijns inziens niet direct door een machine gemaakt kunnen worden. Nee, dus dan is het op dit moment goed... dat uh, de dat, dat, toepassingen vooral gaan over uh, verlichting aanpassen... zodat uh, nou ja, mensen in ieder geval ja, uh, zachtere, warme uh, ja. licht krijgen... waardoor het positief invloed op het gedrag zou hebben... of uh, op het moment dat het toch nog een stap verder gaat... dat de politie ingezijnd kan worden. Ja. Ja. Dus misschien goed dat dat, uh, dat menselijke aspect eraan blijft zitten. Dan, uh... En Ik denk van wel, uh, absoluut. Omdat je ook... Um, uh, ja, het ingrijpen en het, uh, het zorgen voor die bepaalde veiligheid is toch heel erg menselijke maat. Ik denk niet dat als een, een robotstem zou zeggen: jongens, het wordt niet tijd om naar huis te gaan, dat dat heel veel invloed heeft. Um, misschien, maar, <laughs> ja, misschien werkt het wel averechts. Uh, maar wat je natuurlijk wel kunt. Uh, je kunt heel veel leren van zo'n systeem. Uh, door, uh, nou ja, door al die sensoren een jaar lang aan te zetten... kun je natuurlijk heel veel leren over typische gedragingen... over misschien verbeteringen qua verlichting... qua waar fietsenstallingen uh, moeten komen, um, op wat voor tijden het druk is en niet. Uh, dus je, zou er natuurlijk wel, je hebt wel heel veel basis om, uh, om te kunnen sturen. Ja, om het te verbeteren. Alleen ja. Ja, het gaat misschien wel te kosten van de gebruikers... en die zijn zich misschien ook niet van bewust... dat op het moment dat je de straat inloopt, ja. dat al deze dingen gemeten worden. Ja. In het begin van Stratumseind was dat inderdaad uh, een, een groot probleem. Uh, daar zijn ze gelukkig heel hard mee aan het werk... Um, want zij gingen eruit van, ja, het is een living lab, en dat gebeurt natuurlijk veel in smart cities. Maar omdat iets een lab is, betekent niet dat je zomaar op, uh, op mensen die er niets van af weten mag gaan experimenteren. Je hebt geen gebruiksvoorwaarden waar je mee akkoord gaat. Dus <laughs> Precies. Ja. Ja. Dus, uh, dus daar, denk ik denk dat vooral uh, informatie en uh, het mensen betrekken bij zo'n experiment een veel betere strategie is dan, uh, dan het niet doen. Zeg maar. Nee, exact. Uh, laten we gaan luisteren naar uh, Jack Johnson. I'm not Many feet go in so many ways. With people passing by, they got nothing to say. All on our own, just watching and confused. But if nobody told me, Jack Johnson met People Watching. En ik zit hier nog steeds in de studio met Tjerk Tiemann van TNO. En we hebben het vanochtend over privacy. En uh, ja, bij TNO ben jij bezig met Policy Lab. Kun je daar iets meer over vertellen? Dat kan ik zeker. Uh, we zijn bezig, we hadden het net natuurlijk over Stratums Eind en uh, allerlei publieke data en sensoren die gedeeld worden. En wat de rol van de overheid uh, daarin zou moeten zijn. Waar we nu met TNO uh, mee bezig zijn, is uh, een collega's van mij zijn dit gestart. En ik ben daar gelukkig bij gehaald. Uh, want ik vind het een heel erg leuk thema. Uh, is te kijken hoe kun je nou als, als lokale of, of, uh, of nationale overheid beter en meer gebruik maken van uh, data die er is. Dus de mogelijkheden die zijn er uh, met digitalisering om veel genuanceerder een beeld te krijgen van bijvoorbeeld een, een probleemwijk... of een, een bepaalde sociale dienst. Uh, waar er nu vaak gewerkt wordt met af en toe een, een invulformuliertje met pen en papier. En daar wordt dan een analyse over gedaan. En uh, op basis daarvan wordt beleid gemaakt. Uh, proberen wij te kijken hoe je, en dat heet dan met een beetje gekke term... data gedreven beleid kunt maken. Dus hoe kun je veel beter... Uh, diezelfde voelsprieten en sensoren uh, die er toch al zijn gebruiken om, om jezelf als, als overheid te informeren over wat er allemaal aan de hand is. Ja, want als je het dan over een enquête hebt, dan heb je een bepaalde groep die er altijd op reageert. Ja. Maar ja, het geeft niet per se een, een goed beeld van wat er echt leeft in een, in een wijk lijkt mij. Ja. En data kan daar wel bij helpen. Dat heeft een paar kanten, maar in principe... en dat heet social sensing, wordt dat ook wel eens genoemd. Je zou natuurlijk op basis van... in plaats van die, inderdaad die paar zelfgekozen mensen... die, die vanuit zelfselectie zo'n enquête invullen... zou je veel breder kunnen uitzetten... en ook veel actiever mensen kunnen betrekken. Bijvoorbeeld via een smartphone-app op bepaalde tijden vragen om feedback. En zo zou je veel meer informatie kunnen ophalen. En daaruit, dus veel uh, gedetailleerder uh, een beeld krijgen van bepaalde uitdagingen of problemen die, uh, uh, die spelen. En daar zit, uh, aan de ene kant zit daar, we hebben het natuurlijk over privacy deze ochtend, die vraag zit daar ook. Dus in hoeverre, uh, er zit altijd een bepaalde mate van waarin een, een overheid een gegevens nodig heeft van burgers om te kunnen functioneren. Maar daar zitten natuurlijk in, in wet en regelgeving zitten daar allerlei uh, waarborgen in, zodat dat uh, op goede schaal blijft. En met dit soort ontwikkelingen zitten ook die kanten aan van hoe ver kun je dan en moet je dan gaan. Ja, want dat lijkt me wel een lastig ding. Want als het dan bijvoorbeeld, uh, nou ja, overheid is één ding. Maar bedrijven die, die, die uh, hebben ook een enorme uh, schreeuw om, om data. Uh, als we bijvoorbeeld kijken naar, uh, als we mensen indelen in groepen. Uh, mensen die op jou lijken, die uh, misschien een hypotheek niet betalen. Ja, dat, dat lijkt me ook wel een risico als je op die manier data gebruikt. Daar zitten een paar uh, kanttekeningen natuurlijk ook weer aan. Er, uh, er is vaak een, een, een mythe dat we nu met digitale data hele nieuwe dingen doen. Maar je, je hypotheekprofiel of je verzekering... Uh, werd al heel erg bepaald op statistiek. Dat doen we al sinds de statistiek en bestaat. Alleen nu is het veel meer zichtbaar. Uh, wat wel een nieuw gevaar is, of een nieuw gevaar... een, een nieuwe uh, zorgkind is misschien dat... Uh, uh, er nu allerlei partijen zich daarmee bemoeien, die uh, niet altijd even duidelijk is of ze nou privaat zijn of publiek en waar al je data via welke puntjes allemaal reist uh, uh, voordat, uh, voordat daar iets mee gebeurt. Uh, dus in die zin is inderdaad zo'n categorie van hypotheken een interessant voorbeeld. Want uh, omdat je nu veel uh, gedetailleerder informatie zou kunnen vinden, kun je ook veel gedetailleerdere profielen maken. En daar zit uh, ergens natuurlijk wel een risico als je te ver gaat dat je op basis van een Facebook-bericht van tien jaar geleden... ineens nu uh, geen, geen hypotheek meer zou kunnen krijgen. En daar zit daar, uh, zo'n model zou daar geen rekening mee houden. Of misschien wel, maar dat moet je er wel goed in programmeren. Ja, want als persoon ben je waarschijnlijk compleet anders... dan de persoon die je tien jaar geleden was. Uh, ook dat, ja. ja. En dat, ja, dat, dat maakt het allemaal wel lastig. Uh, en ja, als je dan een, een van de voorbeelden hebt waarin data ook... ook direct gebruikt wordt om, om een korting te geven. Dan hebben we bijvoorbeeld bij ANWB de veilig rijden autoverzekering. En hierbij geef je zelf uh, ook daadwerkelijk toestemming... dat je je data gebruikt wordt om uh, te meten hoe goed je rijgedrag is. Ja. ja, dat lijkt me op zich nog een vrij eerlijke manier van, van met data omgaan. Maar hier, ook hier krijg je wel weer de zelfselectie natuurlijk. Dus het is een bepaalde groep mensen die uh, of door economisch belang of door... Uh, die het gewoon leuk vinden om, om, om gadgets te ontdekken, uh, zo'n kastje in hun auto plaatsen. Uh, en daarmee verzamelt een verzekeringsmaatschappij natuurlijk wel alleen data van die mensen die daarvoor kiezen. Als, uh, als extra datapool. Ergens zou je kunnen zeggen dat is een prima model. Uh, maar ook daar zit je weer met. Uh, het, het gaat toch altijd om je onderzoeksopzet en, en wat je daaruit haalt. Uh, als je niet goed meeweegt dat dit inderdaad bepaalde mensen zijn die daar zelf voor kiezen, dus ook een bepaald rijgedrag of uh, patroon hebben, um, misschien houden van verre stukken reizen, of moet, dat moeten voor hun werk, dan krijg je toch weer een bepaald gekleurd beeld. Um, dus, dus daar zit één uh, uh, kant aan, denk ik. En de andere kant is dat um, dit is prima als zolang het zelf een keuze is, uh, maar maar uh, de mensen kunnen ze kiezen en zeggen dan... oké, okay, ik geef een stukje van mijn privacy op om data te delen. Uh, een, een verkeerde gedachte die daarin zit... is dat privacy een, een, een handelbaar begrip is. Dat het een goed is wat je kunt gaan verhandelen. Ja. Dat, uh, uh, het is natuurlijk gewoon een, een, een recht, een grondrecht... Uh, wat, wat, dat niet uh, negotiable is. Dus, dus je zou niet moet, het zou niet zo moeten zijn dat je alleen maar dure verzekeringen hebt op een gegeven moment... tenzij je je data deelt. Dat is natuurlijk een soort van gevolg... Van dat het een, een valse keuze wordt, omdat je... Ja. Je kunt het niet doen, maar dan betaal je, dan draai je het om. Zeg maar. Exact, maar dat ja. is misschien ook wel het hele probleem met, met, met dingen rondom privacy. Mensen, privacy is over het algemeen ook niet direct heel concreet. Ja, tenzij je iets verkeerd doet en dat zie je direct. Ja. Op het moment dat je het over een autoverzekering hebt, dan is het voor nu misschien geen probleem. Maar uh, wie weet voor in de toekomst of voor anderen, uh, als, als die data ergens anders voor gebruikt wordt. Maar omdat je direct een, een soort van reward ervoor terugkrijgt, dan is het misschien heel verleidelijk om je om privacy ook op te geven daarbij. Ja. Ja, en dat is uh, via dat soort economische modellen uh, van privacy. Uh, je ziet het meer in, in, uh, in, in andere... In Amerika bijvoorbeeld is het, is het, is het, betekent het begrip privacy ook echt iets anders. Dus cultureel heeft het een andere waarde. Maar we nemen wel datzelfde model over. Uh, in die zin is er iets wat men noemt uh, de privacy paradox. Dus veel mensen zijn zich er wel van bewust... dat, dat het niet handig is om alles te delen. Uh, maar een moment later zitten ze alweer op Facebook. En dat... dat dat kun je eigenlijk mensen niet kwalijk nemen. Dat is omdat het inderdaad niet een direct effect heeft. Uh, ondanks allerlei mediacampagnes en filmpjes... over hoe, hoeveel data je wel niet deelt. Dat komt één keer binnen, maar in je dagelijkse gebruik... en dan komen we terug op eerder dit, uh, dit uur... over de smartphoneverslaving en de handigheid van dat soort uh, ja, apps... Uh, ga je toch vrij makkelijk weer in je patronen vallen... van dat data delen. Dus het de echte gedragsverandering en de bewustwording... van wat dit allemaal doet... is. Uh, ja, dat doe je niet over, uh, over één dag, dat duurt heel lang denk ik. Nou ja, ja, nou ja, het is, uh, ja, misschien dit is dit weer een eerste stap om, om toch weer iets bewuster te worden van wat er met data uh, gebeurt. Mm -hmm. uh, we gaan straks nog uh, uitgebreid verder praten, ook onder andere over hoe, uh, hoe uh, social media ervoor zorgt dat de kloof tussen uh, lager en hoger opgeleiden misschien ook groter wordt. Uh, maar eerst tijd voor muziek. It's so En dit was Mook met Heid in de Daylight. En jongeren in het beroepsonderwijs maken te weinig gebruik van kansen... die social media bieden voor het opbouwen van een, profe een professioneel netwerk. En daardoor krijgen ze minder kansen op de arbeidsmarkt. Paulo Macotte is eind 2016 gepromoveerd op een onderzoek... naar de relatie tussen het gebruik van social media... en loopbaanontwikkeling van laagopgeleide jongeren in het beroepsonderwijs. En hij is zelf ook actief in het mbo-onderwijs... onder andere als practor in mediawijsheid... En ik vroeg aan Paulo hoe hij de digitale kloof in de praktijk ziet. Uh, nou, over die kloof is al zeker uh, twintig jaar het nodige aan literatuur geschenen. En iedere keer werd die kloof op een andere manier beschreven. Dus twintig jaar geleden werd bijvoorbeeld verondersteld dat als je hoger opgeleid was, had je een bepaald inkomen. En dan kon je je computerapparatuur voor oorloven, die iemand die lager opgeleid was, die kon voor oorloven. Nou, de ene is wel een computer, de ander niet. En vervolgens ontstaat er een kloof. In de loop van de tijd zijn computers goedkoper geworden, konden lage opgeleiders ze ook aanschaffen. Toen, toen had iedereen een computer en bleef er nog steeds sprake van een soort van kloof, een soort van verschil. Toen is onder andere gekeken naar het gebruik. Hoe maken mensen daar nou gebruik van? Wat doet een hoger opgeleider nou anders dan een lager opgeleider? En in, na verlof van de tijd is men zelfs gaan kijken, niet alleen naar het gebruik, maar ook vaardigheden en motivatie. Waarom gebruik je überhaupt een computer? Waarom doe je iets met internet en met sociale media? Was even van hoe vaardig je daarin bent. En dan blijken er steeds weer verschillen zichtbaar te worden. die iets te maken hebben met het fenomeen hoger of lager opgeleid. Dus ook deels te maken hebben met je sociaal-economische status. En wat men nu onderhand uh, wel helder heeft. is dat die kloof niet ontstaat. of ontstaan is door sociale media of internet. Hij is er eigenlijk al veel langer. Want een onderscheid tussen arm en rij, hoger en lager opgeleid. kennen we al veel langer. Maar de sociale media en internetgebruik lijken die kloof wel te vergroten en wel op een, op, een, op een snellere manier dan we het verleden kenden... omdat inderdaad die technologie nogal veel versnelling met zich meebrengt. Dus als je de kloof nu bekijkt... dan zie je dat gewoonweg uh, hoger opgeleiden er slimmer gebruik van maken. Sociale media meer voor zich laten werken als het ware. Internet zien als een werkplek en niet als een hangplek. Uh, daardoor uh, op een slimme manier netwerken vormen met andere mensen... waardoor je dus uh, je, je werk behoudt of, of makkelijker weer aan werk komt... Uh, die sociale status verhoogt. En eigenlijk dus daarmee veel meer voordelen hebt. En veel meer gebruik maakt van kansen en mogelijkheden. Dan een lager opgeleider dat doet. Die heeft daar uh, ook minder notie van. Ik bedoel, misschien zou die het wel kunnen leren. Als die überhaupt wel weten. Dat er zo'n wereld is als LinkedIn. En netwerken met elkaar op een hoog professioneel niveau. Dat heeft een lager opgeleider vaak niet eens in beeld. Toch is dat misschien wel gek, omdat uh, ja, je geeft inderdaad aan dat vroeger was er nog een verschil in prijs. Nou, tegenwoordig loopt iedereen met een smartphone rond en uh, oh. ja, zie je ook uh, bij studenten op mbo's bijvoorbeeld dat die opgegroeid zijn met internet en gewoon dat de smartphone altijd bij hun, uh, bij hun is. Ja. Ja, en hoe kan het dan toch dat je, dat, dat, dat je uh, op, op digitaal gebied achterloopt? Uh, je loopt dus niet achter A ah, omdat je uh, de smartphone wel of niet hebt, want die heb je. Je hebt ook waarschijnlijk zelfs vergelijkbare apps geïnstalleerd. Maar je maakt er gewoon anders gebruik van. Lager opgeleiden uh, hebben heel veel met Facebook bijvoorbeeld en andere platformen maar die echt meer als een hangplek functioneren. Die je gewoon voor de fun gebruikt, waar je gewoon op een leuke manier uh, afleiding zoekt van, het, van, van de dagelijkse beslommeringen. Uh, en die hebben geen weet van zoiets als LinkedIn. En als je het niet weet. Dan kun je een eerste stapje ook niet zetten door bijvoorbeeld een profiel aan te maken en daar op een of andere manier te proberen uh, aansluiting te vinden bij netwerken. Dus het feit uh, dat er een hele wereld voor, voor lage opgeleiding verborgen blijft, heb ik zelf in mijn eigen onderzoek geconstateerd. Als je dan bijvoorbeeld met jongeren praat over het fenomeen online solliciteren en jezelf online profileren om aan werk te komen of, of, of werk te behouden. Uh, ...dan is de eerste reactie die je vaak hoort van... ...ja, maar dat is niet, dat, dat is niet gepast, dat hoor je niet te doen. Je hoort een sollicitatiebrief te schrijven. Het fenomeen dus dat er best wel veel uh, werk uh, gevonden wordt door mensen via internet... ...en dat brieven schrijven eigenlijk al een beetje passé is... ...dat heel veel functies ook al lang en breed uh, zijn vergeven via netwerkvorming... ...en dat brieven vaak alleen maar per forma worden geschreven... ...dat is bij laagopgeleiding veel minder bekend. Uh, dus het, als je dus een hoger opgeleide student en een lager opgeleide naast elkaar zou zetten en je zou vragen: welke apps gebruik je nou het meest en uh, wat doe je daar nou vooral mee?, dan zal de laag opgeleide vooral toch heel erg laten zien dat hij een telefoon gebruikt voor de ontspanning: dat hij YouTube-filmpjes kijkt, dat hij uh, met Snapchat gebruikt, dat hij uh, allerlei leuke dingen doet, maar het weinig gebruikt om er echt, echt beter van te worden. En hoger opgeleiden, en met name als die wat ouder worden en dat ook veel meer aan een carrière willen verbinden, die gaan er slimmer mee om. Dus we hebben zelfs in de loop van de tijd gezien dat uh, hoger opgeleiden internet minder zijn gaan gebruiken, minder frequent dan lager opgeleiden. Maar dat heeft geen effect in die zin dat een lager opgeleide er ons slimmer mee omgaat. Hij doet er hoogheid meer mee, hij heeft er meer tijd mee kwijt, maar hij doet er geen slimmere dingen mee. Door alleen maar het gebruik wat je als het ware die strategisch slimmer. Terwijl een lager opgeleide het juist veel slimmer en dus daarom ook veel uh, minder vaak inzet, die gaat er heel gericht mee om van nu is het even tijd om iets te doen of niet. Nu heb ik je even iets aan of niet. Uh, dus ook al gebruiken ze het nu minder, uh, internet hoger opgeleiden, doen ze nog steeds de slimmere dingen ermee. En maakt het daarbij nog uit hoe, hoe goed je thuis bent in, digitale, of in het digitale gebied? Uh, op, op termijn maakt dat altijd uit. Want als jij, uh, stel je voor je bent uh, een hoger opgeleide, maar je bent 55. Je hoort dan zogenaamd, zeg ik dan meteen maar even niet, bij die zogenaamde digitale generatie die met technologie is opgegroeid. Hoewel dat een beetje een vreemd concept is, maar dat is op zich niet zo interessant nu. Uh, iemand die uh, zonder die technologie weet waar het om gaat als het gaat om netwerken, mensen kennen en op die manier jezelf je eigen positie verbeteren. Die zal dat in zijn hoofd meenemen. En die heeft alleen nog maar dan te overbruggen. Hoe gebruik ik nou technologie? Hoe maak ik een LinkedIn profiel aan? Waar zit ik mijn cv neer? Maar voor de rest zit daar wel zit dezelfde logica achter. Dus je moet dan even wennen aan de techniek. Maar de logica heb je eigenlijk al in de genen zitten. Je weet wat het belang is van netwerkvorming. Het omgekeerde. Het apparaat leren gebruiken. Dat is interessant. Maar als je de logica niet in je, in je genen hebt zitten. van hey, Wat is de waarde van netwerkvorming? dan zul je die staat niet zo makkelijk zetten. En als we dan terugkomen bij, bij de kloof die, die er nu is... wat kunnen we doen om die kloof uh, te dichten? Nou, dan is toch een van de belangrijkste dingen... is dat je met laag opgeleiden uh, het gesprek aangaat over... kijk, het is dus een smartphone, die maken we allemaal gebruik... van, dat is heel leuk, ook op sociaal vlak... en je kunt met mensen op grote afstand contact onderhouden... als er nou vrienden zijn of familie of hoe dan ook... maar je kunt er ook strategisch slimme dingen mee doen... als het gaat om de economische positie. En het is zeker niet ongepast om via online netwerken te proberen aan werk te komen. Om jezelf te profileren in plaats van dat je traditionele sollicitatiebrieven schrijft. Dus je probeert ze vertrouwd te maken met een wereld die ze eigenlijk helemaal niet kennen. Ja, want anders maakt deze kloof wordt alleen maar groter. En ja, ziet de toekomst van MBO-studenten er misschien ook minder uh, rooskleurig uit? Uh, nou ja, goed. Het is altijd heel gevaarlijk om meteen. Door te schieten in conclusies al minder rooskleurig. Er is ook eh, kort geleden nog veel geschreven over. überhaupt dat er op het gebied van uh, uh, de middenklasse in Nederland. en alle beroepen die daarmee samenhangen. een kaalslag zal plaatsvinden. Veel automatisering, veel robotisering. Dus er nog maar werk voor en lager opgeleiden. oftewel nog meer tweedeling. Nou, dat blijkt allemaal uh, wel een zichtbare ontwikkeling. maar veel minder extreem dan verwacht. Dus het fenomeen ja, rooskleurig en het gaat meteen helemaal problemen uh, probleem opleveren. Dat, dat gaat misschien iets te ver, maar het is zeker iets om mee te nemen... want het wordt voor mensen in de middenklasse... en beroepen op middelbaar niveau wel steeds moeilijker om, uh, om overeind te blijven. In de middenklasse bijvoorbeeld zijn er steeds meer mensen... die met meer dan één paardje rond moeten komen. Dus het hele fenomeen, de middenklasse is er nog wel en die redt zich nog wel is een beetje een, een geruststelling die uh, op zich wel leuk overkomt... maar het feit dat mensen heel erg moeten schappelen en twee, drie baantjes nodig hebben om, om zich overeind te houden... Dat is natuurlijk een heel ander fenomeen dan 15 jaar geleden... toen je dat maar met één baantje kon doen. Dus voor de middenklasse wordt het moeilijker. En Sociale media en internet zijn een belangrijk instrument... om toch aan je positie uh, te blijven werken. Ja, dus je vergroot je kansen door, door hier nu absoluut. in te investeren. Ja, absoluut. Nou, dat, en dat ja, het woord, je zegt het al met het woordje investeren. Investeren doe je meestal omdat er op termijn een opbrengst is. En als die opbrengst iets ver weg ligt in de toekomst, dan is het voor jongeren vaak zoiets van: nou, oh, dat, dat komt nog wel een keer. En met name daarover zul je met hen in gesprek moeten gaan. Dat uh, lijkt me een hele mooie conclusie van dit ge gesprek. Dankjewel, uh, Paolo. Ja, je hoorde... ja, graag gedaan. Je hoorde Paolo Mokotte. En uh, vanochtend bij mij in de studio checkt iemand van TNO. Ja, en online gedrag zorgt ervoor dat sociale verschillen in het echte leven of gelijk blijven of worden vergroot. Zo, zo hoorde je Paolo net zeggen. Is het eigenlijk een soort van filterbubbel in, in de echte wereld? Um, ik denk dat, uh, dat dat zeker wel uh, zo zou kunnen zijn. Um, het fenomeen filterbubbel is, is wel vergroot... door het gebruik van sociale media. Daarvoor hadden we natuurlijk ook bubbels. Maar hadden we misschien in het café of in de vereniging... nog wel een soort van... Uh, plek waar we samen kwamen en, en een beetje geniveleerd werd. En nu is het natuurlijk uh, nog makkelijker om gelijkgestemden te vinden. Uh, maar daardoor kom je dus ook steeds minder in een andere wereld. Of die nou hoger is of lager op, op de sociale ladder, dat uh, maakt niet zoveel uit. Maar je, je ziet wel dat dat, dat soort bubbels uh, zeker wel bestaan. Ja, het is een mooie comfortzone ook. Want op het moment dat je gelijkgestemden hebt, hoef je misschien ook niet stappen te doen om, om, uh, ja, om je horizon te verbreden. Je wordt minder uitgedaagd om, uh, om, om andere cultuur... of andere uh, literatuur of andere meningen aan te doen. En uh, we hebben de effecten daarvan gezien met uh, de fake news... en de beïnvloeding van uh, uh, verkiezingen natuurlijk. Uh, daardoor zijn veel platformen toch ook achtergekomen... dat uh, ze toch niet zo onschuldig zijn als, uh, als ze dachten. Van, oh Het is maar sociale media, het heeft toch niet zoveel invloed... Nou, dat heeft dus gebleken dat het wel degelijk een grote invloed heeft. Ja, want als we het dan daarover hebben, Mark Zuckerberg, van Facebook was vorige maand dol enthousiast, vertelde hij van onze gebruikers zijn minder Facebook gaan gebruiken. Dus ja, de bewustwording zit ook bij de grote techbedrijven, begint die te komen. Ik denk zeker dat daar wel een goede spiegel aan het vormen is, omdat de echte wereld toch ook terugkomt. Uh, het ging altijd om de om digitale identiteit en de digitale wereld... die compleet losstaat van, van onze echte wereld. En we komen er steeds meer achter dat die eigenlijk heel erg verbonden is. Dus dat je niet zomaar alles digitaal kan doen... zonder dat dat in de echte wereld consequenties heeft. Uh, het gaat ook weer een beetje over die verslaving vanochtend. Uh, Facebook was natuurlijk heel goed in het, in het zorgen van een omgeving... waar je wil blijven hangen. En, uh, en eigenlijk is het heel goed en leuk en goed gedaan... Alleen, uh, nou ja, het heeft dus ook geleid tot, uh, tot bepaalde, uh, nou ja, nou, hij is zelf wel tot inzicht gekomen dat minder in Facebook gebruik misschien een goede stap voorwaarts is. En dat is op zich natuurlijk een interessante conclusie van een CEO van een. Uh, ja, van een techbedrijf. Ja, ja nee, want als we het dan inderdaad over, over techbedrijven hebben en dat die succesvol zijn. Ja, uh, de vijf best gewaardeerde bedrijven op de beurs zijn allemaal techbedrijven. En, uh, mm. Apple, een Alphabet van Google, mm. en uh, Microsoft, Amazon en Facebook. Hoe kijk jij eigenlijk aan naar, naar de macht van, van techbedrijven? Of überhaupt uh, de macht van, van grootheden zoals uh, bedrijven en overheden? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Het is, uh, ergens kun je natuurlijk uh, zeggen... oké, okay, die, die, die macht die concentreert zich. Um, uh, ik denk niet dat er zoveel, heel, heel veel anders is... Dan, dan de tijd voor sociale media... waar andere type bedrijven uh, um, de macht hadden... als je dat zo kunt, uh, kunt uitleggen. Ik denk wel dat er een bepaalde uh, nieuwe verantwoordelijkheid nodig is... Uh, tussen overheid en techbedrijven... om te kijken van uh, vooral als het gaat om uh, het bewaren van digitale geschiedenis... Uh, het, het uh, in handen hebben van, van publieke data, wat je daarmee doet. Uh, natuurlijk kun je ergens je er niet omheen. Ook als een overheid heb je computers nodig en een, en een netwerk. En dat ga je niet allemaal zelf zitten bouwen. Dus ergens heb je natuurlijk ICT leveranciers, had je vroeger. En nu zijn dat natuurlijk techbedrijven die, die iets meer kunnen en, en dat ook doen. Ik denk niet dat dat per se verkeerd is. Alleen je zult daar wel heel... Sterk, en daar komt ook die Europese wetgeving weer naar voren. Uh, je, je moet daar wel heel sterk een positie in nemen. Van wat wil je daar als overheid precies mee doen? En hoe zorg je en waar borg je dat de data van je burgers... Uh, uh, ja, dat je daar zelf nog bij kunt en niet goed kunt inzetten? Ja, want wetgeving zorgt er aan de ene kant voor... dat dat dingen transparanter gaat worden. Als we het dan bijvoorbeeld over GDPR hebben... Wat, wat in mij uh, lijf gaat. Uh, maar ja, tegelijkertijd zit er ook nog een stukje ethiek. Want... Ja, dat je controle hebt over je data... betekent niet dat data niet gedeeld kan worden tussen bedrijven onderling... of dat er monopolies op basis van data bestaat. En daar zit volgens mij wel een stuk af van gevaar. Ja. Um, dit is altijd een beetje de vraag of dit nog steeds over privacy gaat... of uh, eigenlijk veel groter is. Uh, op, op individueel niveau zou je kunnen zeggen... en dat is ook wat de GDPR wel doet... het geeft je veel meer mogelijkheden als individu... om bedrijven en overheden te bevragen van... Hé, wat is er gebeurd met mijn data... En, en waar wordt die eigenlijk opgeslagen? Dus je hebt veel meer inzagerecht... en het recht om vergeten te worden. Uh, maar dat is nu nog op papier, dus we moeten nog gaan kijken... hoe dat in de praktijk uh, gebeurt. Uh, en over de ethiek van data... Uh, we gaan steeds meer toe naar iets wat privacy by design heet. Uh, het is nu ook een wettelijke verplichting met de GDPR... dat bedrijven en overheden, maar vooral bedrijven... ook moeten gaan nadenken en een goed systeem hebben over... Hoe gaan we onze datamodel opzetten? Welke analyses gaan we doen? Waar gaan we het opslaan? Wie mag er eigenlijk allemaal bij binnen het bedrijf? En daar, daar komen we nu. Dat is ook een beetje het idee van Europa. Om dan daar een voorloper in te zijn. Om, dat, om die zaakjes goed op orde te hebben in ieder geval. Ja, want nu betaal je vaak. Of tenminste zijn producten gratis omdat je betaalt met, met privacy. Ja. Is, er, is er eigenlijk niet een soort van keurmerk nodig voor bedrijven. Die dat op een goede manier met je, met je data omgaan? Dat zou een hele goede stap zijn. Uh, naast het probleem van keurmerken, aan zich, zoals ook uh, de groene keurmerken, die, die op zichzelf niet altijd weer even helder zijn. Uh, maar ik denk, en er zijn ook wel bewegingen nu om een uh, soort data- of, of AI-keurmerken te, te ontwikkelen. Zodat je in ieder geval weet als business-to-business business of als, als, uh, als consument naar business dat het. Uh, uh, dat dit oké okay is en dat hier je data en, en jou, ja, jouw gegevens... op een goede manier uh, worden geanalyseerd. Uh, dus we, dat moeten we echt nog gaan kijken... hoe die ontwikkeling uh, uh, ja, nu, nu gaat plaatsvinden. Iedereen weet dat de GDPR er aankomt. Of de AVG, zoals die in het Nederlands genoemd wordt. Dus bedrijven weten wel dat ze nu aan de bak moeten. Uh, en dat is op zich een goede ontwikkeling. Maar we moeten nog kijken hoe het in de praktijk... Uh, wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja, want het gaat een belangrijk jaar worden voor, voor privacy en misschien ook wel van hoe techbedrijven, hoeveel vrijheid die nog hebben. Ja, ja en dat is, um, ik denk dat ze altijd wel een mate van vrijheid hebben. Uh, en dat er op een gegeven moment uh, uh, ook goed is dat, in ieder geval vanuit een blok zoals Europa, er wordt gezegd dat dat is prima. Maar we willen wel dat je hier en hier en hier aan voldoet, ook om um, gelijke kansen en gelijke marktmogelijkheden uh, te creëren uh, binnen Europa. Dus dat het niet alleen maar een bepaald type bedrijf is... vanuit een bepaald land dat uh, met data bezig is. Uh, dus in die zin is het, wordt het zeker een spannend jaar, denk ik. Maar hopelijk voor ons uh, als, uh, als burgers wel... dat we meer controle en inzicht krijgen in, in wat er gaat gebeuren. Ja. Dus, uh, ja. ja we, we gaan kijken hoe dat, uh, hoe dat allemaal gaat uh, uh, gebeuren. Uh, in ieder geval, het dank dat je vanochtend was, uh, uh, Tjerk. En, uh, ja, Graag gedaan. Dat uh, brengt ons direct aan het einde van de dagwacht van vandaag. En uh, ook tegelijkertijd de laatste dagwacht van deze maand. En de dagwacht stond deze maand volledig in het teken van de wonderenwereld van technologie. Ik heb deze maand met veel plezier een duik genomen in deze innovatieve wereld. Helaas is het alweer de laatste donderdag van de maand. Dus uh, we gaan het, uh, ja, het hoofdstuk technologie nu afsluiten. Maar niet getreurd, volgende maand een, uh, een compleet nieuwe dagwacht. En dan nemen mijn collega's Sander het Sas en Simone Tukker het stokje van mij over. En dan gaat het volledig, draait het volledig om gemeenteraadsverkiezingen. Want dat staat volgende maand ook weer voor de deur. En hierna hoor je eerst het NOS Radio 1 journaal. Maar voor nu wens ik je nog een hele fijne ochtend. NPO Radio 1.